Goedemorgen, ik ben Dilke Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het ziekenhuis in Weert worden weer corona-noodgebouwen neergezet. Want ook daar loopt het aantal corona-patiënten op. Het Limburgse ziekenhuis wil voorbereid zijn. Ja, we hadden natuurlijk niet gehoopt in, uh, in de tweede golf terecht te komen. Helaas uh, constateren we dat het uh, toch niet anders is. Um, maar het voelt goed om het op dit moment te doen, nu we de zorg nog aan kunnen. Tijdens de eerste golf hadden ze een aantal tenten buiten neergezet om corona-patiënten in op te vangen. Maar nu, in de herfst, kiest het ziekenhuis voor een soort gebouwtjes... zodat het er niet te koud wordt. De coronaregels blijven voorlopig nog even hetzelfde. Het kabinet geeft vanavond geen persconferentie... maar waarschijnlijk komt het wel met een korte verklaring. De ministers willen nog een paar dagen kijken... of de huidige maatregelen iets opleveren, zegt minister Grapperhaus. We zitten nu zo'n beetje deze week in wat men noemt het kantelpunt. We moeten nu echt zien hoe gaat het zich de komende dagen, de komende week ontwikkelen. De politie in Amsterdam heeft gisteravond laat een man op straat gevonden die was neergeschoten. Waar hij is geraakt en hoe hij aan toe was is niet duidelijk. De man is naar het ziekenhuis gebracht, de schutter is spoorloos. Tweedehands kledingplatform Vinted is zelf aan het shoppen geslagen. Het miljardenbedrijf neemt United Wardrobe over. Dat is de Nederlandse app waar je tweedehands kleding kan kopen en verkopen. United Wardrobe werd een paar jaar geleden opgericht door drie studievrienden... Zij zien vooral voordelen. Nu vindt het hun bedrijf overneemt. Dan ga ik gewoon vrolijk door. Ik ga bij werken als product director om tweedehands kleding nog groter te maken. Hun missie, alle kledingkasten in het land, moeten straks voor de helft gevuld zijn met tweedehands spullen. Hoeveel de drie studievrienden met de verkoop van hun bedrijf hebben verdiend, willen ze niet zeggen. Het weer nu nog mooi, maar vanmiddag wordt het weer grijs en regenachtig. Het is 12 graden. Morgen begint met zon, later forse buien. Zie verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Vanochtend vroeg gebeurde er een aanrijding op de A7 vanuit Hoorn naar Zürich. Op de afsluitdijk ging het mis. De weg is daar ook dicht op de afsluitdijk, dus vanuit Noord-Holland naar Friesland. Je moet omrijden via Emmeloord over de N307 en de A6. De afsluiting van de afsluitdijk gaat zeker nog tot 12 uur vanmiddag duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Back in 52 lying awake intently tuning Ja. ja, kan nog wel show. Ja, ja, ja, ja. dat uh, kunnen we wel stellen. Uh, dit was uh, even in een, uh, een groeps-app werd dit uh, rondgestuurd. Ik geloof dat Frank, uh, die, die kwam er mee. Ik zal even voor de mensen thuis uitleggen wat er uh, nou precies is gebeurd. We hebben een groeps-app, toch? Ja. En uh, Frank had een uh, briljant filmpje op een gegeven moment... met twee voormalige staatsleiders. Eén, uh, nou Ze hebben alle twee een bedenkelijke verleden. Uh, Dolf en... Jozef, en daar zat dit uh, muziekje eronder uh, ja. door. Uh, uh, hoe ben je eraan gekomen eigenlijk? Yo, ik krijg de hele dag van dat soort bagger binnen. <laughs> 24 uur. Eigenlijk. Kilo's en gilo's. Het <laughs> gaat maar door. Er <laughs> zit echt uh, bagger bij van uh, mensen waarvan ik hoop dat ze het niet zelf, wat dan aannemelijk is, hebben bedacht. Ja. Maar wat je ook meteen doorspoelt, want dat wil je niet naar andere mensen doorsturen. Maar uh, ja, het is ongelooflijk wat mensen. Enerzijds creativiteit, anderzijds. Uh, <laughs> Psychiatrische gevallen, zou ik <laughs> zeggen. Goedemorgen, Goedemorgen. Je, Goedemorgen, ZFM. Je luistert naar uh, de Kandelkwal-show. En hier aan tafel zit Tino Stuy, Frank Paardenkoper, Jaap Koper en uh, ja. ikzelf Gerloogman. En we hebben uh, weer uh, nutteloos nieuws. Zeker. Veel ja. nutteloos nieuws. Je mist ook niks als no. je luistert. Dat is het mooie van deze uitzending. Dat is het mooie. Kun je het ja? nu wel. nog uitzetten. Ja. Je kan het nu nog uitzeggen. En je mist niks. Nee. No. Nee, nee, nee. Wat heb jij, uh, Tino? Nou, ik, heb, ik, had, ik, had, uh, ik vond in mijn uh, laptoptas een uh, flesje. En dan hadden we het even over geur, hè? Ja. Ja, iedereen <laughs> heeft natuurlijk geurgeheugen en geuremotie. Ja. En ik heb ergens, uh, ik weet ook niet waarom, waarschijnlijk omdat mijn vader het droeg vroeger. Of spice. Ja. Of nou, spice. En nou, het witte flesje gekocht. met het zeilbootje. <laughs> ja, met zeilbootje erop. En toen heb ik ook een potje <laughs> brilcreme gekocht. Vraag vroeger had iedereen brilcreme. Ja, met, nou, was natuurlijk, oh, toen heb je 135 <laughs> soorten gel. Uh, dus ik heb brilcrème gehaald, uh, Old Spice... en toen kocht ik ook een flesje tabak Originaal. Ja. En dat is... Het ruikt natuurlijk het rijdt naar je opa of het ruikt naar, weet je wel, het is de, de geur van, ja, ik uh, even van de snikken. andere landen. Oh. Dus, ik, ik, ik heb het net ja. opgespoten. Jeetje, ja, ik ben En wel je al hebt wel rode vlekken erin, ja. Er. ja. Begint een ja. beetje uit Ja, dat Ja. echt ongelooflijk. Mijn oom gebruikte altijd Old maar, Spice. Ja, maar ja, ja, dat old zijn old we, maar weet je wel, dat is, dat zijn natuurlijk enorm erin gestonken met al die al die luchtjes. <laughs> echt of, ja, maar echt serieus diep. Ja. We hebben ooit voor het programma De Rekenkamer. Daar gingen we uitrekenen wat dingen kosten. Ja, Toen hebben we, rekenen, we dus uitgerekend ja. wat parfum en dat soort dingen kosten. Ja, ja. O, oh, de toilet voor dames. Een flesje van 90 euro. Ja. Weet je, want een flesje van 90 euro van Nina Ricci of Chanel. Wat dat, wat dat kost. Ja, ik denk 26, 26, cent. 26 cent of zo. Dat ja. kost 90 cent. En ja. dan weet je wat het duurste is van een flesje van 90 euro? Het flesje. Ja. En het doosje eromheen. Ja, en, en daarna is de rest is marketing. Dus hebben we hebben ja. dus wat, wat twee weken geleden of drie ja. weken geleden kwam ineens de, de Zeeman, de, de, de, ja. de, de kleding. Ja. Lom de Mer. Ja, die kwam met een, die kwam met een luchtje dat van 4,99 euro. 99. En geloof me, er is niks mis met het luchtje. dat nee. luchtje. Het, hetzelfde in, dat is een flesje van 90 euro. Dat zou die naar Duoblok. Je kunt het ook in de wc hangen. Nou, oké, toch. Multifunctioneel. De wilde geur van Limoenen. Wij ja. van, van Zeeman, amputieren Zeeman. Het is hetzelfde, serieus. Net als die dagcremes en toestanden hebben we potjes crème laten testen. In, in, in, in allerlei laboratoria, een potje van die huidcreme voor dames, verouderingscreme, voor ja. anti rimpelcreme Flikkerij. Allemaal, allemaal oplichterij. lichterij. Ja. Ja. potjes van 500 euro, smeer gewoon, weet dat niveau je op je mijl werkt ook. Het moet namelijk ja. vochtinbrengend zijn. Meer is niet. Al die onzin. Ja, en al die Ik onzin. Kan, uh, van die... mensen denken dat je dus met een crème je huid kan herstellen terwijl nee, er iets medisch is. Het komt van binnenuit. Je moet je voeding en voilà. te maken. Je moet gewoon hydrateren, dat is het enige ja. wat je moet doen. Ik ja, doe doe een douche voor alle ja, Een douche hydrateren ja, nou, ja. is moeilijk, de nee, mollen is gesloten. Moet dus je douchen? Moet je, hè? moet je douchen? Ja, moet je douchen. Ik ben al sinds het begin van die buikgriep niet gaan douchen. Dus op anderhalve meter draait niemand. Dus hè. Niemand. Zullen we een stukje muziek draaien, ja, heerlijk. Mij ook. Even kijken hoor of ik nog wat kan vinden. Ja! Jij hebt wat gevonden. Zet nou. dus hem op. Alleen maar leuke oh, muziek hier. Mooi. mooi hè Frank? Ja, toch. He? He? He? He? ja dat hebben toch? wij al toch? vaak is op, toch? op de Franse autobahn. Ja, op de Franse autobahn hebben we dit regelmatig. Uh, ja. Dit is uh, Annie Lannox. Oh, en Annie, Annie. Lannox. I saved the world today. Bye. Annie Lanox, Annie Unox, zeggen we voor vrienden. Ja. He? We kunnen wel eens verder gaan. Frank, je hebt ook nieuws. Nou ja, ik, ik had nieuws. Er is een, in, in Leeds, in Engeland, is er een vent... die heeft van jongs af aan twee ganzen geadopteerd, geadopteerd grootgebracht. Oh, mooi. En mooi. hij gaat dus uh, met die ganzen naar de pub. Ja. Norbert en Beep Beep. Norbert en Beep. Beep. Beep Beep. Ja, yeah, they got sort of little diapers on. All right. Especially the sign of a gay. <laughs> En dan die mensen in de pub vinden het helemaal geweldig. Ja. Alleen dan moet hij af en toe met ze te water en dan probeert hij dan ook zwinters vol te houden. Want anders dan kan hij beter. dan gaat het luiertje afnemen. De dat denk ik wel, ja. Dat ja, hopen dus we wel, ja. Het is het anders een kakketoe, hè. Uh, ja. en, dat, dat is ik ja. uh, sympathiek. Uh, apen kan niet meer. Dus, overigens, verder nee. dierennieuws. Je hebt het meegekregen in het dierenpark Amersfoort... Hè, dat er wat aan de hand is met de pinguins. Wat ja. hebben ze ja. Ja. Ja. Ik dacht, ik dacht, ja, die ja, homocuele pinguins. Homo ja. homo ik wil nou het verhaal horen. Ik dacht dat het klaar sorry. Nee, nee, is, uh, dat was eigenlijk het, het grapje, wat uh, nieuwstechnisch... technisch, dat die man dus met die twee ganzen naar ja. de pub gaat. Dat Zwaar? was dat jij denkt in dat het was hele verhaal. Qua opmerkelijk nieuws. Ah, ja, ik ja. denk, nee, er wordt er niet in een ingebroken, een lever het. uitgetrokken of een ongeluk. Nee, van. nou is het wel een ganzenras waarvan in Frankrijk de foie gras wordt gemaakt. Dat zeg ik. Maar in Engeland redden ze het voorlopig nog ja, als huisdier. Ja, dat is toch fijn om ja, te het horen? Is zo mooi, ja. Maar als je een stukje wakker bestelt en er zit een stukje luier bij, dan weet je dat het van Norbert was. Ik ben er zo emotioneel van. Maar mag ik even terug naar de penguinkoppel? Ja, ja. In het dierprogramma's voort. Uh, daar daar ze. Uh, die zijn uh, monogaam. Ja. Dus die kiezen één vaste partner. Maar het komt vaker voor, dus, dus vooral bij pingwins en een aantal andere diersoorten, dat er ook homoseksualiteit voorkomt bij de vogelsoorten. Ja. Dus het is een mannetjeskoppel in het dierenpark aanspoort, de pinguinkoppel... die hebben zich er niet bij neergelegd... dat ze geen eitjes kunnen, uh, geen kleins kunnen krijgen. Dus die hebben de eieren gestolen van een ander stel. Ja. Maar dat blijkt ja. een lesbisch koppel te zijn. Het gaat dus nog gekker. Vorig oh. jaar, op een momentje, op een kleinste, toen staan ze een enkel ei van een ander stel. Dus moet je je voorstellen... een homoseksueel pinguinkoppel... Ja. heeft de eieren gestolen van een, van een lesbisch... ander pinguinkoppel. Hebben ze, ja. hebben ze ook genderneutrale Maar dan ja. hadden we toch ook gewoon een draagmoedertje kunnen ja. rijden? Ja, dat doen onze homo's toch ook? Ik vind ik fantastisch. Ja. Ja. Ik vind dat wel uh, ja. amazing. Ja, ik had een, uh, daar een... Uh, nou goed, het gaat misschien wel heel ver naar ja, een dis discussie over... met mijn voormalige baas. Hè, van de raar wijze van, uh, En die uh, had het over een collega. Die had dus uh, met zijn uh, homo-partner... Uh, een uh, kind, uh, dus zijn, zijn zaadje uh, ingebracht uh, bij een, uh, een eitje en dat laten uitbroeden door een van de Aziatische of? dame. Mag ja, niet, ja. Dus dat, dat mag nu niet meer. Nee, mag niet. Nee, in niet? Niet, nee. Canada mag het wel. Nee, ik heb er, ik heb er ja. een, ik heb er nou, er een nou, serie ik over wel, gemaakt. Ik, ik denk, persoonlijke mening natuurlijk, dat dat wel een beetje terecht is. Kijk, als je een kind adopteert, wat in een ander land waar het vandaan komt, wellicht geen kans zou hebben gehad, dat is alleen maar heel nobel. Als die in een gezin terecht kan komen waar het liefdevol kan worden opgevoed, of het nou homoseksuelen zijn of niet. Maar om zijn kindje elkaar te laten metselen. Ja, maar zelfs dat mag niet eens meer. Nee, maar nee, er maar... zijn twee dingen. Die ik heb daar een serie over dragen. Het wordt dus serieus, dames de, mag, mag luister, niet. In, de, in Nederland mag het dus niet. Nee. Je mag wat kinderen adapteren uit het buitenland. Ja. Er zijn natuurlijk best wel heel veel uh, homo-koppels in Nederland die kinderen uit het buitenland hebben laten ja. komen. Maar zelfs daarover zeg ik. En ik heb natuurlijk bij de we heb ik ook met spoorloos te maken gehad. Zelfs de makers daarvan. die zeggen dat. ...adoptie moet ja. in het land van her, uh, herkomst gebeuren. Uh, dus kinderen adoptie, ja. uit andere landen halen in Nederland... ...is niet goed vond. Nee. Oh, okay. Daar hebben ze nu echt jaren een onderzoek naar verricht. Ja. Dus het is eigenlijk een achterhaald principe. Daar is echt heel lang wetenschappelijk ja. onderzoek naar verricht. Nou, ja, groot, maar normaal als het gebeurt, groot, en ik luister, ja. het is het gebeurd. Het belang is, als we eerlijk zijn... ...dat kinderen en mensen gelukkig worden waar ze ook zitten en hoe dat ook gaat. Hey, hebben we ook ja, nutteloos ja. nieuws, jongens? Ja, ja, ik heb er nog één, want dat sluit dan wel een beetje aan op uh, Tino Dierennieuws. Want uh, er zijn uh, een aantal vogelaars gesignaleerd op Texel. Want die zijn uh, daar naartoe gegaan omdat ze een glimp op willen vangen... van de zeldzame Zwartkopzanger. Nou, volgens mij zijn er uh, heel veel in de wereld, hoor. De zwartkopzanger, maar dat is, dat is toch racistisch? Ja, dat kun je niet zeggen, ja. Dat mag nee, toch niet, ja. Nee, dat vind ik ook. Het is net een hele... Pardon, uh, jonge, jonge, jonge, jonge. En dat voor een, en net voor Sinterklaas. Ja. ja, vogeltje met een ander gekleurd hoofd. Dat hebben wij weer. Ja, maar wat is ja. het, het bijzonder aan het vogeltje? Worden zo van de zender getrokken. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat, uh, wat is het bijzonder aan het aan vogeltje? Terug. Ja, ik weet dat ook niet. Dat is, uh, <laughs> de zwarte kop. Tegen de twintig vogelspotters. Het is weer een dierenverhaal zonder einde. Het gaat helemaal nergens. het nergens. Het gaat nergens naartoe. weet je We ik zet gewoon een liedje op. Doe ja, maar. Hè? Ja, lijkt okay. mij verstandig. Want uh, pff, ik zit ook beter speten ja, na deze I get opmerking. We've never been beat and we've never missed it with the girls. hier bij ZFM. Het is uh, tien voor half twaalf. Goedemorgen allemaal. Je luistert naar ja. de Kandervalshow en uh, ja, je mist die. Ja, ik denk dat die klok nog op uh, zomertijd staat. Oh, dat zou kunnen. Nee, de tien voor half. Oh ja. Ja, ja, twaalf, ja, is ja, ja dat Vinteren is tien voor half. Elf. Ja, ja. ja, je hebt gelijk. Ik ga hem gewoon zo even aanpassen. Moeten we opnieuw beginnen nu? Ja, laten we het doen. <lacht> <lacht> ja, ik ben, nou, nou, nou, het is niet de enige klok, denk ik. Die, dat denk uh... ik ook niet. Nee. Hé hey ja. heb jij een beetje ruimte hier je tuin? Omdat... Nou, uh, ik heb geen tuin, dus. Oh, een balkonnetje? Ja. Oh, ja. Kan daar die stoel op? Want dat kunstwerk op het strand stond, weet je? Die hele grote stoel. Oh, die hebben jullie ja, teruggevonden. Ja. Die Er ja. zochten een plekje ervoor. En je moet ja. even een hele Jansen bellen van het museum. Ja. waar de, de suggestie, waar moet je... Je kent al die hele grote, ja, grote ja, ja. stoel. Die stond fantastisch, leuk, mooi kunstwerk. En die ja, heeft ook 3 ton gekost ik. Ooit gesponsord, nee, 60 mil. Ooit gesponsord door, volgens mij, de Leo Heinauw. En wat ondernemers naar het worden, Volgens mij, is Leo erachter destijds. En uh, dat ding heeft fantastisch op het strand gestaan. Het is natuurlijk een hele leuke blikvanger. Ja. veel mensen op de foto. Ja. Toen is hij weggespoeld, weer aangespoeld. En nu hebben ze hem volgens mij half gerestaureerd of gerepareerd. En nu zoeken ze een plekje. Dus waar moet die staan, die stoel? Ik denk en het ik moet denk nog wel ergens? Wel. Op het strand toch weer, lijkt mij. Nou, blijkbaar niet. Anders, vragen, anders zeggen ze. Want uh, volgens mij, een strand waar, waar die stond, die hebben hem <lacht> geadopteerd op een gegeven moment. Ja. En uh, neergezet. Dus ik denk niet dat ze hem op strand zijn. Anders ze gezegd: van, is er een strand die hem wil hebben? Ja, dan. Uh... Kom op, Frank. Maar ja, kom op, Frank. bedoelen we. <lacht> ja. Circuit? Circuit? Ja, circuit zou kunnen, ja. Vipsiet? Ja. ja. Of, of uh, dat, uh, dat park? Grando Park. Grandopark. Park. Ja, dat, nou ja. Zelfs in de buurt van het circuit. ook wel leuk. als je hem echt in de duinen zet op een duimpop. Ja. Ja. Ik pleit ervoor om hem bij het raadhuis neer te zetten... Daar, nee, zetelt het, daar zetelt het uh, hele of gemeenteraad. Dus ja. het, is, ja, het is een grote zetel. Dus ik denk, uh, daar kunnen ze met z'n zeventien allemaal op. Hij is groot, hè? Of in ja, die hij moet in de ruimte staan. Je moet ja. hem niet, dan, dan, dan moet, hij moet echt wel ruimte eromheen. Ja. In die vijver. Of iedereen met ja, open haar mag er een stukje van komen halen. Ja, dat is ook leuk. Oh ja, ja. als, ja, ja, de kie ja, kie ja, als kruis van Christus. Ja. Ja, ja. Weet je hoe groot dat kruis is geweest? Al die stukjes houdt hij overal op. de kerk. Dat ja, zijn kruisen groot als je hoor. Kijk uit wat je zegt, hè? Ja. Maar uh, dus dat, dus ik, dus geen ruimte bij jou balkon begrijpen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dus op de hoog wordt niks. niks. Wordt niks. Nee. En, en bij jou voor keer? Dat zeg ik. Dan kunnen we. Zo bij het mij op voor, komen. bij mij voor het politiebureau. Als dus dat nou, een goed idee. Als, als dat nou gesloopt wordt, <laughs> want er zit toch nooit iemand. Een politiebureau. het <laughs> Dat terrein kun je <laughs> Politiebureau spiegelen. is druk hoor. Ja? ja, ja. Wat hebben ze dan al? Zitten er een snowdaadse? Uh, nee, die komen elke morgen om zes uur. Hoor ik de motoren? Okay. De motorpolitie die, die gaat dat in het hek in. Dan Hebben wij motorpolitie? Ja. En die, die, uh, en die, die gaan koffie drinken. Nachts, uh, nachts is het kantoor gesloten, het politiebureau. Ja. Ja. Dus, maar ik zie wel eens wat een beetje branden. Nee, maar, ik, maar even één ding. Als er nou s'nachts wordt ingebroken en je roept... Help! Ja. Wie, wie komt er dan? Nee, nou, of ik is dan dat, of het is een uit heemstede. Er komt dat wat? er maar vijf politieauto's uh, s'nachts rondrijden in deze regio... En dan moet je dus uh, bellen. Maar die auto kan wel in uh, Hoofddorp Zuid rijden op dat moment. Of god weet waar ergens in de regio. Dus het duurt enige dus het tijd. Er zit niet, uh... niet elke nacht gewoon een diendertje klaar een stoeltje te wachten. Zodat nee, wij bellen nee, dat er ingebroken nee. wordt. Nee, je, je belt een centrale. En die gaan dan uh, aan de hand waar jij vandaan belt iets orchestreren Dat er een politieauto in die nodig jouw kant op komt. Dus het kan wel even duren. Lijkt wel loodschieters en klusjesmannen. Ja. Nou, wat Zijn mij gebeurde, de... hoeft niet. Nee. Wat mij gebeurde, ik, ik, uh, ik, ik weet niet of het hier gebeurd is of dan wel bij ons in de parkeergarage, want die stond open. En, en, en ik kom uh, 's ochtends vroeg ga ik uh, uh, naar uh, de Warrior. En, uh, en wat wat wat wat wat wat, wat, wat, er wat, wat, wat ziet er? Wat wat zeg je? Nee joh, oh, hij is, ja, is het zo. Wat zie ik, de, de, mijn, uh, mijn, mijn, ik heb een achteruitkijkspiegeltje op, op mijn fiets, zo'n heel klein dingetje. Ja. Van, uh, van, van uh, Geek, kost niks, gratis. Alleen verzend kost 3 euro. Dus ik heb een paar van die dingen gekocht. Een, uh, ding eraf, maar ook mijn uh, fietscomputer. Dus een klein fietscomputertje. en die zit dan met een, een, een, een sensor uh, beneden aan je vork. Ja. En daar zit weer een sensortje aan je spaken. Alles weg. Echt waar? Ja. ja. Gewoon in de garage van je fiets. Ja, of hier beneden. Dat kan ook nog. Ik denk dat het hier beneden gebeurd is. Ja? Ja, daar denk je van. Jongen, ja. Dus als jullie een uh, fiets maar zien met een spiegeltje... waarvan je denkt van een de raar spiegeltje... Leg even uit, Ger. Ja? Je hebt een spiegeltje gekocht op zo'n zo gratis... Uh, weet ik veel van die websites... Ja? Wik en Wiep en, Wiep en Wap. is Chinees. Ja, Chinees. Ja. Hoe kan het nou dat je dat alleen voor de... Wat is het verdienmodel? Nou, verse, verstuur. Ja, ja. Verstuurder wordt verdiend. Dus nee, maar dan ben, ik toch, dan ben ik toch klant daar. En dan word dan je toch bestookt met allemaal Maar Ik zit er nog niet achter Alibaba. <laughs> ja. is, is dat de RBS uh, wat jou uh, is overkomen? Rechte buitenspiegel, of niet? Ja, dat is de RBS. Ja, nee, <laughs> <laughs> Linker buitenspiegel. Linker buitenspiegel. Over, over, uh, over sportieve dingen gesproken, want we hebben hem weer. Hans Botman. Ja? Kom er maar Hans, Hans. Hans goeiemorgen. Oh. Hans Botman. Goedemorgen. Hallo allemaal. Hey, Hallo. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Gaat die goed allemaal? Ja, ja, gaat goed, gaat goed. Maar het weekend hadden we Grand Prix, hè? vertel eens. Ja, Grand Prix onder andere. Maar ja, goed, een van de dingen die mij het meest is opgevallen... en dat zou je misschien verbazen... is die uh, actie bij Heerenveen en... Ah. die mag gezien zien met die beren. 15.000 beren. Ah. Mijn nichtje heeft er heel veel neergelegd. Fantastisch verhaal. kika 15.000 gekocht, wat zei je nou? <laughs> Mijn nichtje, die, uh, die oh, werkt voor Kika... die heeft er heel veel van die beertjes neergelegd in Heerenveen. Het was heel ja, emotioneel. Dat moet een heel gedoe zijn geweest, want ze moesten allemaal zo'n zo shirtje van, van, van Heerenveen op, zo'n zo fris shirtje. Ja, bedoel allemaal... dat ze de jonge moeders voor gevraagd hebben. Ja, ja dat denk ik ook wel. Nee, goed, er zijn inderdaad 15.000 daar neergelegd en allemaal verkocht. 225.000 euro heeft het opgeleverd. Een geweldige actie natuurlijk, want uh, ja, voor Kika, kinderen kankervrij... En het waren de 15.000, omdat 15.000 kinderen nog kanker hebben, of die hebben gehad. En voor 14.95 zijn ze gekocht, alle 15.000, 225.000 euro. Geweldige actie. Wat En als er nog mensen zijn die zo'n beer willen hebben, ja die beren met die shirt van Heerenveen, zijn helaas uitgekocht. <laughs> maar kan, ja, ja, dat is jammer, maar goed. Op de site van kikashop.nl kun je nog een beer kopen voor 12,95. Dat is geen geld. Uh, uh, dat, is, dat is geen geld en het is natuurlijk wel een enorm goed doel. En ze worden hier zover ook uh, verkocht door Ingrid Keur. En je kunt haar een mailtje sturen via ikeur. Apenstaartje uit zandvoort.nl. Ingrid Keur van Strijder. Ja. ja. Ja, die ken jij natuurlijk. Ja, uh, ja wij kennen haar. Ja, haar, ken haar. Maar goed, uh, uh, 12-95 en dan steun je gewoon een goed doel. Nou ja, ik wil nog even, even bij het voetbal blijven, want uh, de 13-0 van AF bij VVV, dat natuurlijk uh, enorm uh, uh, uh, interessant. Hè? De hele wereld ging dat over, exact 10 jaar na de 10-0 van PSV bij Feyenoord trouwens, dat is ook opvallend, 24 oktober. En ze verpulverden daarmee een oud-record... van uh, 12-1, IJs tegen Vitesse. Nou, heel lang geleden... want toen scoorde vier keer uh, Johan Cruijff nog. Maar uh, uh, je kunt ook zeggen... dat het uh, uh, niet helemaal geslaagd was... want het was geen clubrecord. Ze speelden ooit 14-0 tegen Differdange... een club uit, uh, uit Luxemburg... voor de Europacup. Maar ook heel lang geleden... met Van Basten vier keer, Koeman drie keer. En 14 dagen later speelden ze daar... overigens 0-0. Uh, dus... Uh, maar goed, eh, er is nog een wedstrijd geweest die eh, opvallend was, met een hoge score. Dat was in Madagaskar, op 31-2002. oktober Dat was een wedstrijd tussen Adema en SOE. En die wedstrijd eindigde in, je raad het nooit, 149-0. <hijf> Zonder ja. verlenging. Ja, zonder verlegen. Uh, ja, ik heb het uitgereden. 5400 seconden. 109 winnen Elke 36 uh, seconden doelbeelden. Maar hoe kan dat nou? Die trainer daar. Ratsi Mandresi Ratsa Rarza K. Ja, hoe schrijf je dat? Ik kent hem niet. Hij, met, uh, met SCA. Hij, uh, is later nog op. SCA. Nee, die was uh, in de eerste minuut al kwaad op de scheid, zeg. hè. En die beval zijn spelers om, om uh, allemaal in eigen toekomst te schieten. Oh ja, dan ga je naar Ritje ook nog in allemaal eigen doelpunten. Oh. oh, by the way Hans, ander weet je? Sorry? Ander weet je. Weet jij wie er ooit negen doelpunten, dat is het record, negen doelpunten in één wedstrijd heeft gemaakt? Uh, was dat Alves van uh, nee. Hengen ik heb hem ontmoet. Heel aardige man, Henk Schouten, Feyenoord. Hij maakte negen doelpunten. Ik heb hem ooit ontmoet met mijn zoon. Nee, dus het record, 9 doelpunt, 1 wedstrijd. En toen werd hij heel boos, want hij wilde bijna de tiende erin... Uh, en toen zei hij, ah, die brood van die schaafjes, die, die, die blies hem toen af. Ik had die tien willen maken. Dat vond ik echt fantastisch, <laughs> oud mannetje. Henkie Schouten, 9 doelpunt, 1 wedstrijd. Het was zeker nog een goede tijd van hoor. Ja, zeker. <laughs> dat tijdje terug. <laughs> ja, het is eigenlijk ja. nou, Je had het al over de Grand Prix. Dat was uh, natuurlijk een aardig Grand Prix, hoewel uh, de nummer 1... Het begin was leuk. Begin was, Begin was leuk. Die, die uh, Science deed het heel goed. Ja. Die hadden twee Mercedes in, dat wordt wel heel aardig. Maar in de aanloop daarvan, uh, heb je misschien gehoord? Die vader die Petroff, die werd aangesteld als Stuart. Ja, maar dat verhaal, hè? Ja, ja, maar de verhaal. Die had wat uh, mindere dingen gezegd over, uh, over homo's en wat ik het allemaal. En de uh, en, uh, Black Lives Matters. En die, dus die, die, Hamilton. die werd er erg kwaad op. En die zei: van nou, hij moet weg. Nou, dat heeft hij voor elkaar gekregen, want hij is inderdaad weggegaan. Want zijn vader werd vermoord in hetzelfde weekend op zaterdag. <laughs> Geef je daar nou Hamilton de schuld van? <laughs> nee, dat maakt u je er niet mee van. Ja, precies. Wat een verhaal, man. Ja, bizar, hè? <laughs> ja, het was heel bizar, inderdaad. Ja. Hey, maar, de, maar Hans, daarna maakte. Uh, uh, Jos ging er even over of uh, Jos, uh, er even overheen door Strol een mogol te noemen. Ja, klopt, ja. Ja, ja. Het is ook, uh, uh, problemen meegekregen. Want uh, er zijn weer uh, organisaties die uh, dat helemaal niks vinden. En uh, ja, ik denk dat je dat woord gewoon terug moet trekken. Ik bedoel, uh, Tuurlijk. Maar het is natuurlijk ook een beetje zo'n soort. Ne dat slippert hey, om Dat is natuurlijk ja. een soort Nederlands domme. Uh, domme. Uh, doms geldwoord. Dat je natuurlijk ja. nooit mogen doen. Ja, dat moet je nooit uh, nee. op, op, op televisie zeggen voor een paar honderdduizend mensen natuurlijk. Lijkt me niet. Dat, dat lijkt me ook. Nou goed, de Grand Prix van Imola, daar kijken we natuurlijk naar uit. Hè. Het is uh, de derde keer in Italië dit seizoen dat uh, komend weekend weer een race wordt gereden. Na Monza en uh, Mugello En de laatste keer op dat autodrome Enzo Edino Ferrari was in 2006. Oké. Okay. Uh, nou, waar is, uh, waar is Imola bekend voor geworden? uit uh, de Senna natuurlijk. De dood van de Eerste Senna. Ja. Na uh, het zwart weekend hebben met de dood van Efsen en Roland. Ratzenberger in de training, toch? In 1994. Ja. Nou, we hopen dat het een, een spannende race wordt. Hè? Ik bedoel, de spanning is een beetje, een beetje uh, naar beneden gegaan. Hè? Uh, ja, het is leuk om te zien natuurlijk de start, et cetera. Maar eigenlijk is het spannendste uh, nu in de Formule 1 wie er volgend jaar naast Verstappen gaat rijden. Hè? Ja. Wat, wat, denk, wat jij? denk jij? <kwijls> ja, nou, ik denk dat die Albon gewoon geen kans meer maakt. Want ja, hij werd uh, afgelopen weekend ook weer op een ronde gereden door, door uh, Max. En dat, is, ja. Ja. Dat, dat speelt natuurlijk allemaal mee. Hè. Dat is natuurlijk niet goed. Ik denk toch die Hulkenberg, Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Dat zou Uit, leuk zijn, ja. Uitstekende tweede. Uh, veel ervaring. En net als ja. destijds met weet het, uh, onze Braziliaanse vriend naast uh, Schumacher stond. Maricello ja. was natuurlijk een exact goede tweede man ook. Ja, Wat was er nu? Ja, eigenlijk zoals botter nu is bij, bij M.S. Met, met, ja. Ik bedoel, ja. Nou ja, goed. Uh, en, en natuurlijk kijken we uit naar de die we van 2021. Gaat die door, gaat die niet door? Mogen er uh, toeschouwers bij, etcetera? En daar heeft nog niets van te zeggen. Behalve de datum. Daar hadden we het vorige week over, 2 mei. Nee, dat is niet zeker hoor. Dat is niet nee. zeker. We gaan het zien en <lacht> beleven, Hans. Ja, we gaan het beleven, we gaan het beleven. Oké, jongens. Hé, dankjewel hè. Ik wens jullie nog een hele goede uitzending. Bedankt. Je we week weer. weer Je mist niks hoor. Nee, nee, nee. Hé <laughs> Heb het goed al? Ik spreek je. Doei doei. The club is the best place to fun. The bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots too fast and then we talk slow. Mm -hmm. Come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance. Mm -hmm. Down my hand stop.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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet, do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Oh, oh, oh. I'm in love.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 Ja Ed Sheeran, Eddie goed bezig goed bezig die Eddie <laughs> hey? Welke Eddie Eddie Pirtle. Sheeran. Oh, Eddie Sheeran. Ja heb uh, heeft uh, leuke liedjes gemaakt heb jij hem ooit gezien bij, uh, hoe heet hij uh, bij um, Umberto Tan? Die Ik kom niet erin. Uh, Fantastisch. Mm. Ja. die gozer dat deed met dit. Maar hij is ook gewoon een jaar lang is die, zien, gewoon helemaal van de radar geweest. Ja. Heeft hij heeft gewoon zijn telefoon uh, weggegooid en zoek het uit. Ja, goed hè. Geen social niks. Hij is gewoon nee. de wereld overgaan. Uh, ja. Lekker een beetje gaan reizen. Dan ja. kan dat ook als je een beetje het zin op de bank hebt. Hey, dat hey, heeft ieder, hij wel. Jullie hebben allebei een tweede naam, toch? Ja. Antonius? Ja, Franciscus Antonius. En jij? Gerardus Afonsus Maria. En jij? Jacob Engel. Jacob Engel, is gewoon, het heeft niks, die hebben een katholieke doopnaam. Ja, dus nou, in je. Zwitserland is een meisje geboren en die heet Twifi. En dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, er was een internetleverancier in Zwitserland... en die heeft een uh, soort prijsvraag uitgeschreven... Mm -hmm. dat als je je kind zou noemen, uh, vernoemen naar nou, <laughs> het merk Twifi... <laughs> krijgt het kind de eerste 18 jaar van zijn of haar leven gratis wifi... <grijpte> dus die, die, die, die hebben een Maar dames en heren, dat, is, dat is op zich wel een goede actie natuurlijk. Ja, wij zegt, hebben het er nu over. Ja. Maar Twifi is niet de voornaam, is de derde naam. De waarschijnlijk heet het gewoon Emmanuelle. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Twifi. Dus je hebt er geen last van. Maar wel, 18 jaar ja, maar ik ik wou van, dat uh, Shell toen de tijd zo'n actie had. Als je de dochter Shelly noemt. Ja. De hele leven ja, ja, bezien. Ja, <mogelijfie> ja, ja, ik zou je een leuk verhaal vertellen. Mijn opa, die heet hetzelfde als ik. Maar ja mijn broer, die is ouder dan ik. En die heet Boudewijn. Toen kwam mijn opa in Stellendam, waar mijn ouders toen woonden... kwamen uh, uh, kijken naar de baby. En het eerste was mijn opa vroeg van hoe heet de baby? En toen zei mijn vader Boudewijn. En toen maakte hij rechtsomkeerd... en heeft twee jaar geen contact oh. gehad met mijn ouders. Ja, echt waar. Totdat ja, ik, ik, heb... ik werd geboren in Hoofddorp. En toen stonden ze weer voor de deur. Toen zei, hoe heet het kind? Ja, toen was het Gerard de Maria. Oh en toen, uh, toen was het goed. Mogen we binnenkomen? Ah. Mogen we binnenkomen? Oh. Ja. <laughs> ja, ik ken het echt heel bizar. Mijn moeder werd niet... Mijn moeder is oudste van 13. En mijn moeder werd niet vernoemd naar uh, oma of weet ik veel wat. Dus dat werd een, een lambardine Christina Maria, mijn moeder. Uh, de rest van haar leven had ze dat moeten bekopen. Want al die andere kinderen kregen voor hun, uh, voor hun verjaardag altijd de gulden, zeg maar wat. is dus nee. een dubbeltje. Oh, Omdat erg. ze niet vernoemd was. Echt waar? Ja, dat is precies oh. wat jij zegt. Ja, dat die ja, ja. blijkbaar ja. Dat die erg genoemd werd. Alsjeblieft zeg Maar Ja, maar gegeven. dat was normaal. He? Je moest vernoemd worden als. Ja. een soort En ik, ik ben natuurlijk. Ja. Uh, uh, uh, mijn mijn uh, opa was architect. Die heeft de sterflet gemaakt. Ja. Getekend. Briljant, mooi. En in de Kalverstraat in Amsterdam heeft die Salamander ooit die schoenenzaak? Hele mooie, heel mooi Art Deco-pand. Oh, en die zijn ze nu weer... Ze uh, hebben ze die oude... Uh, Tekeningen? Het, uh, nee, die, die, die oude... die, die, die is opnieuw verbouwd. En, uh, de, de andere dingen tegenaan getimmerd en Je ken het wel. hebben ze er allemaal weer afgehaald. En om dat, het weer terug in de oude weer staat terug in de oh, oude ja, staat. Mooi. En daar word ik bij uh, gevraagd straks... om het uh, bij de opening... Dat is wel weer heel grappig. Zeker leuk. In een salamanderpak. Ja, in een salamanderpak. Dat is een mooi idee. Je moet met de bord oplopen. Nu ook maar niet in een salamanderpak. pak. Met een keer gehad. Met een berucht GM Loogman. GM En bedankt. Overname gesproken. Ook bij mij heeft mijn vader nog eens een keer een stunt uitgehaald... met mijn opa dus de vader van mijn moeders kant. Want uh, toen op een gegeven moment werd gevraagd... Hoe, is die, uh, hoe wordt die jongen nou genoemd? Ja, zegt hij uh, tegen, uh, tegen die opa van mij. Mijn vader dus. Piotr Boris. Nou, die oude <laughs> jongen, die, die opa van me, die, die was helemaal te neergeslagen. Nee, Hij hoor, nee, hoor, zegt die Kalleman, Kalleman, Hij heet Jacob. Dus uh, ik werd naar mijn opa dus genoemd. Dus, Kijk, dat is mooi. Ja. Jij, kent, uh, jij kent natuurlijk uh, ook Jaap uh, Buis uit uh, Volendam als een al. ander. En die had ook een broer, die heette ook Jaap Buis. Ja. Ja? Ja, ja. Nou, vallen dan. Uh, ja. Ja. En dan ik, hoe heet je broer? Ja, dat is ook ja, buis. Want het jaar ja van de Koude kwam oh. Ja, ook. Ja, is fantastisch. dat is hey, het maar iets andere vraag. Kun jij je nog je eerste date herinneren, Frank? Met je, met je vrouw? Eerste date met mij? Eerste nou. date, eerste, eerste afspraakje, echte afspraak. Mm, mm, nou, nee, niet, niet echt. Oké. Okay. Zullen die Ik hier te oh, luisteren, nee, dat gaan we er nee. niet nee. vertellen. Weet jij het nog, hè? Ja? Ja. Ja. ja. Met Siska Nedelof. En weet je ook waar? Op de middelbare school? Nee, in de, de, de Gnome. In de Gnome, in het café. Bij okay, <laughs> Wilfred. Ja. Maar dan was je dus... Ja. En ja. heel was ik wel weer. Dat was in, in typisch China natuurlijk. Was in, in China is er iemand op zijn eerste date. Dat was een afspraak. Er was een man die moest met zijn moeder maar eens gaan daten... want hij was te lang alleen. Hij had een afspraak met een jonge dame. En die jonge dame die kwam niet alleen. Die heeft 23, 23 familieleden meegenomen. Dus die man die dacht dat hij op een leuke romantische eerste afspraak kwam. En die vrouw had gewoon 23 man van de familie meegenomen. Er werd een heel buffet aangerukt. En daarna kreeg die man de rekening. Dat was 2500 euro. Die is weggerend. <laughs> die, die, maakt, die maakt even de pleitrik in één keer. Wat vreemd. En nu is het uiteindelijk... zijn het natuurlijk, ach, Nou, dat niet is normal. allemaal nummer 43. Ja, dan. nummer 43. Ja, ja, 43 ja, ja, ja, ja, dat tikt aan. Maar echt niet normaal, toch? Ja, dus, <laughs> doe, nee, doe maar mee voor het kalender voor thuis. Ja, heb ik. was Dat waren 23 dus kalenders voor thuis. Oh, maar, vreselijk. Maar hij belooft nu de helft te betalen. Oh, okay, maar je ja, moet je, je voorstellen... Dealen, ja. Je hebt een date gehad... Er komen 24 man aan de tafel zitten. Die vreet je helemaal kaal. En daarna heb je én niks euh, gezellig romantisch. En daarna ben je gewoon 12 van, van kwijt. Gezellig. En bedankt. Ik denk niet dat het nog wat wordt. Nee. Nee, Ik zet alles op nee. nee. Zo'n stukje muziek erin, jongens? Chinees? Yeah. Hè? Iets Chinees? Chinees niks China meer. Girl, David Bowie. Chinees? Ja, ik heb China Girl. heb China Girl. Oh, oh, oh, oh, ja, wacht even. We naar uithalen. Ja, wakker. Ja, kom wakker. Ik heb niet dat je hem eruit haalt. Ja. Ja. <laughs> China girl. Sam kan Sam gaan? Uh, sam, sam, sam, sam baba? Ik heb ik heb hem uh, bij me dus, uh, dus, uh, want je begint erover uh, moet ik alleen even kijken en dat een beetje he? lang duren ja. ja. ja, ja, ja, ik het, ja nou, nee, ja, ik heb hem ja. al, ik heb hem al oh, en uh, dan, dan is het uh, girl, de prachtige nummer man. Hey, dat ja, is hem niet. Deze moet ik hebben. <laughs> ja, ja. ja, joh. Kan je een schrapen de schouder. ja. Heel goed, je heel goed. Ja, goed nog goed gedaan. 10 punten jongen. Dumb. I feel tragic like a Mall Grand Over when I look at Die afgelopen is hij is afgelopen ik denk dat hij afgelopen is. Ja, hij ja, dat dat was, uh, ja, was goed bezig. Hè, die jaap. Ja, ik moest wel heel. Ik lijkt wel een zo'n Red Bull monteur. Op ja, dus een gegeven moment dacht, snel even een bandje moesten omwisselen. Ja, en ik was even koffie aan het zetten. Ja. En nou, zitten, ik heb een knop ingedrukt en een dingetje erin gelegd. En toen kwam ik terug en dacht: ik weet je doe, wat, doe ook de klok hier even. Ja, die had ik al gedaan. En toen was jij voor. Helemaal goed. Als je niet nou. terug gaat, ben ik weer in mijn bed gaan liggen. nu. <laughs> de dekens over zijn hoofd. Nee, hey, ja, jij bent veel te ja. voor Zandvoort, hè. Ja. Moest wel met zijn achternaam. Uh, weet jij wie de makreelrokerij krijgt heeft? Ik heb, het, ik heb het gelezen ergens, ah, ah, maar ik, ah, weet het, ik weet het dus niet meer. Maar ze hebben het gehouden ergens op, het, op, het, op het, bij de Kudistraal. Bij Keesje Zwaan. Ja. Bij Zwaan uh, Kees Zwaan, ja. Daar hebben ze daar de euro ook erin gehouden. En uh, ja, gewonnen. Ik ga toch even applaus geven voor Paul Laarman. APPLAUS ja. Eigenlijk moeten we hem bellen. Ja, ik, ja. Uh, denk het, uh, Paul, ja, ik weet niet of hij dat, wat hij daarvoor gekregen heeft. Krijg je dan de gouden makreel? Of een uh, ja. zilveren fi, zilver ja. wat, wat krijg je dan? <laughs> maar over makrelen gesproken... Ik weet dat uh, Victor Bol die doet, uh, ja, ook die sinds jaren en dag doet hij mee. Maar die bouwt dan elke keer iets bijzonders met dat ja. uh, makreel roken. Ik, uh, ik heb een keer een niet. koelkast uh, kwam hij mee. En uh, uit een vuilnisbak... Allerlei bizarre oh. van dingen, ja, ja nee, je hebt het natuurlijk het ook het het hele serieuze makreelrokers. Ja. En, uh, ja. en Twitter is natuurlijk kunstenaar, dus die moet wel met die geks komen steeds. Ja. Ja. je ja, hebt toch de, de amateur uh, makreelroker? Ja. ja, dat zijn ja. eigenlijk. Ja, ja, dat is uh, ja. een beetje onderklassen. Ja. Ja. En, uh, de, maar de professionele makreelroker die uh, pakt hem gewoon. Uh, We hebben ook geen aan. contact met elkaar. Hè? Die kijken ook af en to toe de farm. Dus kijken ja. of het wel goed gaat. Ik heb ooit in Kortenhoef gewoond, Toen had ja. je de jaarlijkse ja. ja. palingrokerij ja. ja. Nederlandse ja. nationale. Ook niet misselijk. Ja, die ook, palen, roken, het, ook gaan elkaar, Heb je als die van bokswedstrijd, tegenover elkaar gestaan, ja nou, dat. Ik rook je eruit. Ja. ja. <laughs> <laughs> ik rook je <jou> kapot. <laughs> ja. En nou, nou ja, roken, je, mag, je mag bijna nergens meer roken. Nee. Dus dat was ook een probleem. Het is ook wel en, goed uh, je menen uh, in of, de trein. En dan uh, ja. Ontwaakte <laughs> verbanden. Ja. Ja. Kan ja. iemand uh, over, over palingen gesproken? Kan iemand zich nog die, uh, die man in uh, uiteraard uh, toen de tijd zeker volendamse kostuum gehuld. Met een bakfiets die vroeger door de straat reed om uh, paling. Uh, Bij ons? In, door Zandvoort. Je meent het. Ja, maar die, uh, balen, die palingen, die uh, kriool in een bak met zaadsel... Ja, ja, ja, natuurlijk. Grijzelijk uh, ja. dood. Maar dat, dat, die vent kan ik me nog wel herinneren. En ik had maar dan maak je hem voor je neus, kop je eraf en dan kreeg je hem nog even kronkelend mee. Nou, dat kan ik me dan niet meer herinneren, maar dat. Die aanblik van die vent in dat Volendammer pak. Het was een soort. Uh, het zag eruit, alsof er lucht in zat. Of het opgeblazen, zoals Michelin mannetje af ja. van de Was zwart. En dan met zo'n bakfiets en dan kruilde daar die beest in. Dat maar dat van. betekent dus dat je aan huis. kreeg je een levende. Dan uh, ja. uh, moest je hem thuis gewoon roken. Ja, dan moest je Ja, thuis, ja of, of, of koken. Wat deden mensen ermee vroeger. vrede thuisroker. Ja, ik, je dan... ik neem niet aan dat veel mensen toen de tijd in de gelegenheid waarom zo'n ding echt thuis te roken. Of werd die... Ja, En neem een rokovertje had thuis. Nee, of dit werd maar gestoven, Ja. Ja, gewoon een eh, paling, paling, euh, paling recht op in het pannetje. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik uh, ken nog een strip, paling en koog. Dat was ja. ook ja. nog een. Uh... Ja, dat was weer <laughs> wat anders. Ja, ja, maar jij dan noemt ze het zootje. Noemt dat een zootje. Dan doen ze dat ja. uh, paling met Oh, dat is uh, lekker. Ja, oh, zo lekker man. Hey, ja. Maar jij kent ook uh, um, uh, Smit Bokkum, hè? Ja, dat is best wel ja. ook. Ja op. En Jan, Jan Smit, dat is een andere Jan Smit. Ja. Die zit daar. En daar uh, ik heb daar natuurlijk uh, regelmatig uh, uh, gefilmd. En uh, ik kreeg altijd een pontje paling daar. Ja, en elke keer hè. Gewoon hele, zijn, mensen zijn zelf vriendelijk. Maar daar komt de palingsound vandaan. Ook het woord palingsound. Ja. Iedereen die dat niet weet. En bij Smit Bokkum heb je ook het museum. Het palingmuseum. Het gaat slecht met de paling. Maar dat weet je het het toch. Ja, ja, ja, de, de, het, het woord palingsound vandaan komt niet? Hmm, het niet. Komt uit komt Volendam. Uh, Joost Volendam. en Draaier. Ja. Die heeft het ja. bedacht ja, volgens mij. Precies. Die pluggers uit Volendam. Als ze dan kwamen. Ja Buijs. Dan namen ze altijd een pontje paling. Voor die pluggers mee. En voor die mensen van de radio. Jongen. Ik heb foto's. Er staat Ja Buijs in Duitsland. Bij die programmamakers. Paling van twee meter. Zulke Holy dikke shit. jetsers. Ja, dat zijn die Echt? Amerikaanse jongens. Zo ja. wij met de KLM vanuit Amerika, vanuit ja. New York naar Europa. Ja, van die gigantische paling. Een paling van twee meter? Wat, dat is toch een paling, man? Ja, dat is een paling. Ja, ja, ja, ja. Maar die zijn bijna, tenminste, ik denk dat de gemiddelde Nederlander vindt hem niet tevreden. vreten. die dan twee nee, stoelen? Nee. Ja, Paling wil er bij het raam zitten. Ja, nou. Paling moet in het zaagsel bij het, ja, raam, bij het raam. Bij het raam, ja. ja, wilt, ja. U, wilt u nog wat drinken? Ja, dat, uh, mijn tijdje Paling ja. geweest dat altijd bij het raam. Hebben we, een, ik uh, heb we straks een plaatje met... Als laatste kunnen we paling. dit uur afsluiten met uh, bijvoorbeeld de catch Met de ja. Magical Mystery Morning. Ja, dat ja, vind dat, ik wel uh, een mooie of, keuze. Dat, dat, nou, doen we dan maar, uh, maar dan hebben we nu nog vier Die. minuten om even vol uh, te trappen. Dus, uh, dus we hebben nog even... Dus we nou, kunnen nee, nog even door met iets onderwerpen. Wil je nog even een maar... stukje Zandvoort nieuws? Ja. Er ja, ja, nou stond ja, een leuk goed. stukje over uh, Good old Teun vasthouden in de krant. En ja, ja de een schitterende man is vaste familie dat. De vasthouden, ken kennen natuurlijk allemaal. En wat ik altijd weet, ik weet nog dat ik En Teun is niet heel veel ouder dan wij, denk ik. Maar ik weet oh. nog wel dat ik een soort met gekamde haartjes op de bank zat om spel zonder grenzen. <laughs> uh, en dat ja, Teun ja. is natuurlijk... Ik heb natuurlijk Met, met, met, met, met zijn broer heb ik nog op het gewerkt, al die vasthoudtjes. Leuke familie. En... Ja ik was altijd heel trots als Zandvoort meedeed, van het spel zonder grenzen. En ja. met, met, weet je ook alweer... Uh, Kerkman, Floris Kerkman. Ja, ja, ja, de hij, was een soort, hij was een soort aanvoerder. Teun is natuurlijk zo'n ah. soort vierkant blok beton. Een enorme sportieve ja. man. En dat was volgens mij ook een beetje de, de aanvoerder van het spel zonder grenzen. Die het Zandvoort. Dat kan ik me wel heel goed herinneren. Weet jij dat niet? Meer? Nee. Nee, Nee, het was een mooi programma. Me ben ik nou zo oud of Nee, maar ik, nee, nee, ik, nee, ik, nee, ik weet ik het nog wel. Ik, ik. Ja, ik, ke ik keek niet nee. naar die boel nou, nee. <laughs> ja, <maar> ik, nou, <laughs> was Die zeephellingen, man. En ja. die spelletjes nog steeds. Ja, ik ben daar nooit ja. zo goed in geweest. Nee, nee? nee ik ook nee. niet. Ik weet dat inderdaad, de oude kerkman, Floris Kerkman Langevind, die deed daaraan mee het teug vast te houden. Tititische mensen moesten ook sportieve. Sportvereniging, die moest allemaal meedoen. En de turnvereniging, Dat was natuurlijk echt wel een beetje heen en weer in. er waren echt wel sportieve mensen met een timestappen. Op je hoofd Was rennen. jij zo'n met geef, vroeger? Nee, Ger, nee. kijk maar. Nee, ik zat voornamelijk op het circuit. Oh, kijk leuk. Autotjes. Uh, ja, Ger en vraag je meer even van spel zonder mensen. Het liep de bank gewoon. spel uh, zonder wensen. En ik heb jaren meegedaan aan het spel zonder wensen. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> maar wat, wat had jij zo verder over teuk? Ik zit mijn brillen van het spel <laughs> zonder wensen. <laughs> Dat ja, is een hele mooie grap. Nee, dat, dat, dat, dat zie ik in Ah, Teun. Hij, volgens mij is dat hij ook nog. Een dorpsgenoten. post gedaan? Volgens mij? Uh, nee, nee, weet ik niet. Helemaal zeker. Ja, maar of, hij heeft het postbezoek gedaan. Is dat zo? Ja. Ja. Nou, waar, is ik heb er een man uh, aan heen gegaan. Hij is, niet heen gegaan. Hij, hij is er nog. Oh, oh, oh, oh, nee, alsjeblieft, zeg. Hij leeft nog. Sorry. Maar er komen mensen in Zandvoort komen met een stukje in de krant. En toen moest ik meteen denken aan Spel zonder Grenzen. Nee, oh, gelukkig. Teun loopt nu nog. Uh, behoorlijk veel uh, in de buurt. Want, want uh, hij heeft uh, wat, wat overgewicht, heeft hij me verteld. Ja, en, uh, maar omdat hij dus, uh, nou, ik geloof dat hij wel bijna 70, of hij is de 70 al net voorbij, maar dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk uh, wat minder hard, die kilootjes eraf. Yeah. Maar hij heeft ook een stel versleten knieën, en uh, daar moet hij toch een beetje voorzichtig uh, mee zijn. Maar de Teun, dat is, uh, ja, ik vind het een sieraad uh, voor de, voor de ja. vrijwilligers hier in Zandvoort. Hij moet corona nemen, dat val je zelf af. Oh. Ja, dat vind ik ja, nou al ja, weer een ja, beetje dus, te ver gaan. Uh, ja, komt is, uh, uh, uh, uh, ja. ja, ja, ja, hou je de tijd in de gaten? Ja, we hebben nog anderhalve minuut zo'n beetje, dus we hebben nog anderhalve minuut. Dan heb ik nog ja. een keihard kozakken nieuws. Koosakker nieuws. Ja. Uh, komt dat uh, bij een voetbalclub je, vandaan? Nee, maar Maar weet je wat kozakken uh, zijn? Dat weet je toch wel of niet? Dat zijn die mannen met, het die, met die, met die koolbakken ja. op hun hoofd, met die, ja. met die laarsen die dan vanuit hun heupen zo, trojka hier, trojka daar. Ja. Dat zijn de mannen. Ja. Ja. Uh, en ja. klaar. Vroeger zijn bijvoorbeeld in, in, in Zuid-Limburg zijn de mensen oh. hebben hele donkere, zwarte ogen. Mijn familie komt uh, gedeeltelijk uit uh, Zuid-Limburg. En, en dat komt omdat de mannen van Alfa, van de herten van Alfa, de Spanjolen hebben daar gezeten. Dus, dus die ...hebben daar zich ook... ...ja, die hebben zich voor voor... ...die hebben gelijk een ervoor... wat afstand. Als... Ja. Dus mensen dus, ja. ...die hebben niet zitten beetje... patiëntjes aan. Ja, nee, ja. niet de Een halve minuut, ja, hebben dus... mensen. Maar in Drenthe, vooral in de buurt van Assen... ...is nu dus een onderzoek gedaan... ...dat er Russische, Russische Kozakken in de 19e eeuw... ...daar zijn neergestreken. En de Kozakken hebben daar ook huis gehouden. Oké. Okay. Trojka hier, trojka daar... Ja. En wat blijkt nu? Dat is, er zijn dus mensen die dan een zogenaamde Kozakkenvlek hebben. Dus er is ook de oproep: check je Kozakkenvlek. De Kozakken blijken. Uh, uh, uh, uh, dus niet alleen hoge jukbeen erin. Nee, maar hoge of, jukbeen ja? de is Slavisch maar die hebben een, een soort moedervlek op hun been. Dus heel As is op zoek naar zijn Kozakkenvlek. Kaukasische. Ja, een caucasische vlek op je, op je benen. is dus als, uh, als je dat bent, ja, dan is nou, je mooi. een keertje aangevond in de fietsen. Ja. ja, we zijn ja. er mensen. Want, we, hebben nog, uh, we hebben nog een 2,5 uh, minuut. Je mist niks. En dan uh, gooien we er nog even een nummer van de palingenzaal tegenaan. Je mist helemaal niks. De Cats. The cats. The sound of my ears I see a little girl.